Oh ja, dat hoop ik dan voor. Anders was het nog weggegooid. Geld ook. <laughs> ook een manier om het te bekijken. Ik vind een tennisveld anders ook nog best luxueus. Daar maken alleen zijn vrouwen en kinderen gebruik van. Was jij inwoner? Mm, ja. Mm. Uh, en nee, er stond een boswachtershuisje aan de bosrand daar mocht ik intrekken. Nou, we het best. Groot landgoed met alles erop en erop. Viswater in de buurt.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 De val van het huis Uscham. Ja, die, uh, die man die langzaam gek wordt. Precies. En hoe erger het wordt, hoe scherper zijn oor worden. Ja, dat herinner ik me. Hij had zijn zuster levend begraven of zoiets. Ja, hij kon er helemaal in een graftombe aan de kist horen krabben. Kunst. Ze wou eruit. Waarom we dat? Mijn gehoor is steeds beter aan het worden. Het begon met die hoofdwond kreeg.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 Ik niet. Ik ben overdreven op mijn privacy gesteld. Dan kun je maar beter de grens duidelijk trekken. En het waren allemaal van die typische oud gediend. Waarschijnlijk was geen leuke jonge meid bij, dus... Eh... Vragen? Geen vragen. Wat verder? De ritten naar Amsterdam. Hoe vaak legde Willings zijn bezoek af? Nou, dat lacht hem maar helemaal. Hij had een overvolle agenda. Allerlei verplichtingen. Vermeerde bezoeken tot laat in de avond soms. Ja. Ga verder.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 Weet je hoe die rotzak aan het nummer komt? Ik heb een boekje gejat? Nou, zal Van achter de vandaan. Ik heb me het nummer heus niet gegeven, hoor. Wat denk je wel van me? Toch er nog aan toe. Dit kan het nou echt niet hebben. Ik ben bezig. Ja, kan ik het helpen? Ik denk dat hij leuk is. En uh, wiens vriendje is hij eigenlijk, hè? Je, je moet mij niet uitkoffen voor iets wat hij doet. Ja. Kan ik toch moeilijk de winkel uitgooien? Of moet ik soms de, de politie roepen? Zeg het maar, hoor. Oké, okay, sorry. Ik zei sorry, Maud. Uh, kom je nog langs voor iets luid? Nee. Hoe is het gegaan? Drie klanten. Ik ben best verkocht. Zeg, ik kan niet een half uurtje eerder weg, dan komt toch iemand Nou, bij. doe maar. Maar wees morgenochtend wel op tijd, hè? Maar we geen potje van. Beter morgenochtend? Wat jij koffietemt. Goed. Uh, tien uur, hè? Oké. Okay. Nou, zeg bedankt. Dag. Ja, ja. loop, tira weer nog, heen. Tira. Nou. nou, waar ben je gebleven? Zeg, wat zou je denken van nog een piltje? Hm? Ja. En, eh. Uh... Even je gemak dan. Ja. Lijkt me beter. heel goed idee. Jezus, wat een middag. Ja. En bovendien, jij maakt het ook gemakkelijk. Ik? Wat heb ik nog meer gedaan? Uh, geef je toch braaf antwoord. Ja. Het ook niet helpen dat een of andere grapjas die Ruud heet, je boekje gejatte. Hoe oh, weet je dat? Oh ja, die scherpe oren van je, lastig hoor. Hij klonk als een. Uh,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 Oké, okay. genoeg. Stop, we gaan. Zeg, uh, zou je niet eens opnemen? Ik denk dan ja. Nou, zullen we dan maar gaan? Ja, dat is goed. Echt hey, verdomme. Het kan iemand anders zijn, hè? Ja, het is niet wat jij denkt hoor, maar ik moet echt even opnemen. Dan nou, ga je gaan. Ja, trekt hij van mij niet dan, hoor. Ik kan ook buiten wachten, dat je dat liever... Ah, uit. nee, ben ik ben gek. Ja? Oh, oh, ben jij Draak. Uh, kun je even wachten? Zeg, sorry, Paul, maar dit is echt een privégesprek, wie hij. Dan al weg. Ja, daar ben ik weer. Een mooie situatie, hij zat hier. Nou, en? Eh? Nou, geloof het of niet, maar die vent die kan precies horen wat iemand aan de andere kant zegt. Hij heeft een fenomenaal gehoor, echt waar. Maar dat leg ik je later nog wel eens uit. Ik stond op het punt om weg te gaan. Echt, nee, Paul? Ja, we gaan ergens wat eten. Dat zou ik dan maar niet doen. Het lijkt me niet zo'n goed idee. Er is een arrestatiebevel voor hem uit. Oh, nee. Het is niet waar, hè? Zeg dat het niet waar is, Draak. Nee, echt, dat, dat, dat kunnen ze niet maken. Wat heb jij? Doen jullie op die stapavonden nog wel eens wat anders dan domweg zuipen? Hoe goed kennen je hem nou eigenlijk? Goed genoeg om samen land te durven worden. Zegt dat iets? Als je nou weet dat ik een smeris ben... en dat hij een beetje tegen de onderwereld aanleunt, dan moet dat toch wel iets vertellen, hè? Draak...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 Moet ik daar nou mee? We hebben het toch al vaker opgepakt. Niks aan de hand. Want dan nou ineens zo'n drama. Omdat hij nu wordt opgesloten. Hè? En hij voelt dat er zo'n aanval onderweg is. Mooi argument. Hoe denk je het? Ja, ik, ik weet dat het allemaal erg onwaarschijnlijk klinkt. Maar ik geloof hem. Hebt u daar nooit iets over gezegd? Over die aanvallen van hem? Nee. Maar ik heb hem wel eens zo door de stad zien lopen... dat ik dacht... er is iets vreemds aan hem. Oh, dat nou. Maar ja, dan leek het me beter om niets aan hem te zeggen. Ja...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 Iedere agent loopt op het moment naar hem uit te kijken. Daar komt er wel op, de heer. Nou, lollig. Als jullie in een restaurant gaan zitten... En adem dan ademt er misschien pontificale uit. Maar die afgang kun je tenminste nog besparen. Laat hij zich bij het dichtbezijnde bureau melden. Ik van mijn kant zal er dan achterheen zitten... ...dat er vandaag nog een dokter bij hem komt. Weet je wat jij kunt doen, draak? Doodvallen. ...omdat die chique willingsresultaten willen zien... ...pakken jullie een verdachte op met weinig maatschappelijke status... ...om jullie goede wil te tonen. Nee, maar wie ben jij ineens de man. Oh, meestal zal het ook een zorg zijn, dat is waar. Maar in dit speciale geval doe ik niet mee. Ik vind dat jullie die chemie het niet, niet aan mogen doen. Alsof hij het al niet moeilijk genoeg heeft... ...met die ingedoopte kop van. halve halvergaren. Hoe ja. goed ken je Paul van nou eigenlijk? Vanmiddag wordt jullie eerste afspraak, als ik me niet vergis. Helmijn, ja, dat ga je wel over in de nachtijs, is allemaal mijn zaak en mijn risico... Want jullie krijgen hem niet als je dat maar weet. Jij ja, bent fiks geworden, geloof ik. Hé, hey, Janet Duik. ben je er nog? Ik ga ophangen, Draak. Je rekent er zeker op dat ik zal doen of mijn neus hè? Maar je weet wat erop staat dat ze gezochte personen voor de politie verbergen. Als jullie hem komen halen, zorg jij er maar dat je voorop loopt. Dan neem ik jou als eerste te grazen. Hé, hey, oude Draak, dan mag je misschien met vervroegd pensioen de hele dag bij die dweil van een hospita koekies vreten en koffie lebberen.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 Dan gaan we weer oppakken. Hè? Als we opschieten, dan krijgen ze de kans niet in. Ze zijn niet eten. Dat duur zei, dat kan bijna niet anders. Hij heeft ons met elkaar in contact gebracht. Niemand anders weet dat ze via jou mij kunnen waarschuwen. Het was joris, maar we doen dat dan naartoe. We moeten opschieten. We velen ze nog wat pas uit. Hoe eerder we van de straat zijn, hoe beter zo'n tip kan ik zich gewoon in de nesten werken. Oh, op. Over die rotzak zou ik me maar geen zorgen maken. Die draait al zoveel jaren mee. en echt rotte geit heeft nog nooit gehad. Dus je heel te uitgekoopt voor. En jij is met jou mee hè? Geen komt over het idee dat je bij mij zit. En hoe kan het of vrouwtje als ik nou weet dat je gezocht wordt? Officieel, heb ik geen contacten met de politie. Ja, jurus weet het toch? Oh, ditje. Wat <laughs> draak allemaal weten of niet weten. Zou je poeken vol mee kunnen schrijven. Nou, ik ga er ook nog aan. Maar. Misschien is het beter dat ik niet met je meega. Het zat allemaal mogelijk. Vrienden goed lekker op allemaal Ja, dat zal best, maar dan komt mijn werk wel binnen meteen stil te liggen. En ik begon net zo lekker op gang te komen. Als jij bij mij logeert, dan kunnen we gewoon verder gaan. Op die manier beleven we misschien wel eens de dag dat je weer gewoon op straat kunt lopen. Ja. Ah, ah, oh ja. Waarom lach je? Ja. Hm, je kijkt zo streng. Waar je al die lieve dingen zegt. Ik meen het. Nou. Kan ik de auto gaan halen? Oké, okay, ja. In de auto maar. Genoeg? Meer dan genoeg. Je kunt lekkere sla maken, jij...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 Geen gangsters dus. Hè? Ja, daarom snap ik er ook niks meer van. Zij kunnen hem niet ontvoerd hebben, is dus mijn vraag tenminste. Waarom niet? Echt niet hun stijl. Maar aan de andere kant, aan de kranten iedere dag vol staan over gijzelingen, ontvoeringen, nou, misschien hebben ze het toch wel gedaan. En dan eh, kan het uit de hand zijn gelopen. Dan hebben ze om zeep geholpen, bedoel je? Ja, per ongeluk. Mm -hmm.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 Nou, wat die vriend van Anita de Zwaard betreft, wat kun je me over hem vertellen? Niet het gewone type van de pooier. Junkie. Hm. Hij profiteerde wel van op mee, van winning zijn goede gaven, maar... Heh, jaloers was hij ook. Veel tegenstrijdig zijn mensen nou, eenmaal. En Anita zelf kon hem soms behoorlijk opstoken. Oh ja? Ja, nou, Rikker. Uh, die meid is verknipt. Ja, in het begin snapte ik mij niet hoe die gozer steeds wisten wanneer winning op theevisite was. Tot ik in de gaten kreeg dat die rotmeid ze zelf waarschuwde. Ja, stel je dat nou even voor, niet? Ligt ze daar met Rudolf A ah, in een omhelzing, terwijl ze weet dat door haar toedoen, ...de motor daar was buiten met fietskettingen staat te wachten. En ja, dan ben je toch wel een aardig entree, ja. Gaaf geval van haat, liefde. Hm. <laughs>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 En die dag ben ik naar de blonde stuk toegegaan... en ik heb gezegd, meid, dat moet je eens goed luisteren. De eerstvolgende keer dat die bende weer voor je flat opduikt... terwijl je met te rotzooi... daar ga ik op ze af. Maar ik loer maar op één persoon. En dat is Lufferboy. Dan vallen ze met z'n allen over me heen... dan nog krijg ik hem te pakken. Het is maar dat je twee. Hey, mm. en... dat gedaan? Hm. Het was meteen afgelopen... Willink snapte er dan niks van. Dat is maar goed ook. Als die geweten had dat ik lieve Anita een beetje bang had gemaakt... dan zou hij me prompt ontslagen hebben. Uh -huh. Zij kon je moeilijk verlinken. <laughs> ja, ja, Je ja, ja, bent niet mis, hè? Even zo goed ben ik blij dat ik door nooit de graas heb hoeven te nemen. Maar eigenlijk mag ik hem wel... Uh... Boar is leverboy. Ja. En je moet je voorstellen, een kiertje van niks en kobold. Als in maats lopen van tot tot teen in het leer, hij niet... Hij zit in een t-shirtje op zijn zware nortong. Met slippers, in plaats van laarzen aan zijn voeten. Ik maak me sterk dat hij nog geen vijftig kilo weegt. En klein als hij is, houdt hij even zo goed de hele bende onder de duim. En als hij ook op de enige van het stel met hersens. Je mag hem wel, maar toch zij hem te gaten genomen hebben. Tuurlijk. Maar bleef ik anders. Als Anita met dat geintje weer gefrikt had, dan zou ik voor gemold hebben... Maak je daar maar geen illusie over. Moest er wel. Ja, je moest wel. Maar even goed. Koffie? Hm? Nee. Hm. Maar wat ik nou maar wou zeggen, die meid die het rare strekken. Eh, jij wil vast er zeker op de afgaan. Maar dan moet je er goed in de gaten houden. Ze is link. Boris is de kwaadste niet. Maar zij heeft gevaarlijk veel invloed op hem. En die maat van hem zullen we graag een geintje met je uithalen. Geintje? Ja, wat dacht je? Even van ben ik. Die zou de eerste niet zijn die de voorpagina haalde, dankzij de helse angels. Maar ja, wat er voor deur gaat. Ze vieren delen je bij wijze van grap. Zeker als ze kans gezien hebben naar Spie te komen. En Nou, niet thuis trouwens, de dieren. Ah, ook dat nog. Lekker dame, maar dat moet ik wel zeggen. En uh, die Bor. Zit die veel bijder over de vloer? Nee, maar dat wisselt nogal.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 dan begint ze je waarschijnlijk al te haten. En Willings zal daar niet zoveel van gemerkt hebben... Om, ja, omdat je nou eenmaal de kip met de gauw eieren niet zag. Al kon ze het toch niet laten om die knuppels tegen hem op te hitsen. Hoe weet je dat allemaal? <hums> ja, niet uit ervaring, nou ja, tenminste niet wat dat niet dat betreft. Maar ik herken die hele manier van doen. En trouwens, Bor heeft het min of meer toegegeven. Ja, die slaapt bij haar, maar geloof me niet dat die ooit met haar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 Niet hier, hè? Och, krijg wat. Dag. Dag. Oh. Jij loopt te grinniken? Ik? Nee. Gaapte. Slaap? Nou, ja, ik zou best een opkikkertje kunnen gebruiken. Ja, nou, hij hakt. Je ziet wel waar alles staat. Ja, jij, jij ook. Uh, er staat een aangebroken fles wijn. Geef me daar maar een glas van. Oh. Waar... Uh...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 Geen nieuws over de zaak, -pilling. ik. heb het gehoord. Oh. Ja. Uh, zal ik het logeerbed opmaken? Goed zo. Verwacht je logiers? <laughs> Woordje. Ik heb gebeld. Ja, dat heb ik gehoord. Ik heb toch open gedaan. Nou, wat moet je? Ik bedoel over de telefoon vanavond. Oh. Dat ik even langs wil komen om te praten over uh... oh. Willing. Over oh, jij dat? Ik lag te slapen. Hij is zo laat gemaakt. Wel, nee, ik slaap altijd smiddags. Dat gaat vanzelf. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om over Willink te praten. Waarom zou ik? Je bent niet van de politie, zei je.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 En Anita de Zwart, Corrie van der Linden. De regie had Ad Leupel.